Het NOS-journaal. Raymond Serré. In hoger beroep heeft de zogeheten damschrever een hogere straf gekregen. De rechtbank veroordeelde hem tot acht maanden gevangenisstraf. Bovendien mag hij vijf jaar niet op de dam komen tijdens de doodherdenking. Eerder kreeg de 40-jarige man een gevangenisstraf van een half jaar opgelegd. Bij de herdenking op de dam op 4 mei 2010 ontstond paniek toen de man begon te schreeuwen. Minister Opstelten maakt zich geen zorgen over het kort geding... dat koffieshophouders tegen de staat aanspannen vanwege de wietwas. Het is al twee keer getoetst door het Europees Hof en onze eigen Raad van State. Nou, hoger kan niet aan wat we hebben Voorbereid is natuurlijk ook uh, heel goed uh, juridisch uh, getoetst. Dus elk uh, gerechtelijk geding zie ik met uh, vertrouwen tegemoet. De Wietpas wordt op 1 mei in Brabant, Limburg en Zeeland ingevoerd. Coffeeshops mogen dan alleen aan houders van een ledenpas softdrugs verkopen. Alleen mensen die in Nederland wonen kunnen zo'n pas krijgen. En buitenlandse klanten worden dus geweerd. Veel gemeenten hebben kritiek op de Wietpas die volgend jaar landelijk wordt ingevoerd. Van de treinen van de NS reed vorig jaar bijna 95 op tijd... en dat is volgens de spoorwegen een record. In 2010 reed 92,5 van de treinen op schema. Reizigers en consumentenorganisaties zijn minder positief. Zij wijzen vooral op de klanttevredenheid die voor het eerst in jaren is gedaald. Topman Meerstad zegt dat de NS vooral lessen moet trekken uit de problemen met het winterweer... De NS wil meer informatie geven via sociale media zoals Twitter... en een alternatief paraat hebben voor het geval de NS-site overbelast raakt. Minister Hille vindt het jammer dat de missie in Kunduz niet wordt uitgebreid. Hij zei dat na afloop van de ministerraad. Onze mogelijkheden zijn natuurlijk altijd beperkt. En een van de beperkingen zijn de politieke beperkingen. En die nemen we serieus natuurlijk. Deze week lekte uit dat het kabinet afziet van de uitbreiding... Het kabinet wilde ook grenspolitie gaan trainen. En er zouden recruten buiten Kunduz worden opgeleid. Maar nu GroenLinks en de ChristenUnie dat niet willen, is een kamermeerderheid tegen. Het kabinet schrijft nu een brief aan de Kamer waarin het ingaat op de stand van zaken. Het kabinet wil wel zoveel mogelijk doen binnen het mandaat, zei Hille. De Heineken-ontvoering gaat in het najaar ook in Amerikaanse bioscopen draaien. De distributeur A-film heeft terecht aan de VS verkocht. De thriller gaat over de ontvoering van biomagnaat Freddy Heineken in 1983. De Heineken-ontvoering was al verkocht aan Groot-Brittannië en Ierland. De film van de regisseur Maarten Treurniet ging in oktober in Nederland in première. In Ravenstein in Brabant is tijdens schaafwerkzaamheden een fosforgranaat gevonden. De explosieve opruimingsdienst is bezig met een onderzoek... Zes woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Uit de granaat komt rook. Maar volgens de politie hoeft dit niet te betekenen dat er ontploffingsgevaar is. En dan het weer. Vanmiddag bewolkt. Ongeveer 11 graden. Vanavond in het noorden mogelijk lichte regen. Ook morgen bewolkt. Af en toe regen. En dan wordt het 12 graden. ANWD Verkeersinformatie: er staan twee files. Eentje op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidsenam en Zoetenwouderdorp. Twee kilometer.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goede middag en welkom hier vanuit Café De Kroon aan het Rembrandtplein. U bent van harte welkom om hier binnen te komen, de uitzending bij te wonen... met vandaag staatssecretaris Paul de Krom over de plicht om te werken. Financieel journalist Roel Jansen over de redding van Griekenland. Flamengo gitarist Erik Vaarson Morel is gastrescent... Magiel Jansen over wat we van onder andere Napoleon... of Michiel de Ruiter kunnen leren voor onze carrière. Een debat over de vraag of verrehuurders mogen weten hoeveel u verdient. En advocaat Richard Korver over de strijd om het spreekrecht... voor ouders in de Amsterdamse zedenzaak. Jochem uitdagen over de sport. De column van Justus van Oel, met Bert Brusser. Heel veel satire, zoals altijd. En zoals altijd, live muziek. Dit keer door Concrete Sneaker. Vrijdag middag... Papa is yeah. concrete snicker. Een voorproefje kwam uit een kastje, maar er zijn ook echte mensen en nou, achter dat kastje stond trouwens ook een echt mens en ze gaan zo direct swingende muziek maken, maar liefst viermaal krijgt u ze nog te horen. U kunt ook reageren graag Twitter ons #AfroVML en u kunt ons ook bekijken afro.nl/vrijdagmiddaglive. slash u hoort het uh, ja, de hele dag natuurlijk op Radio 1, zo net nog in lunch. Er is een akkoord om Griekenland uit het slop te trekken. Maar wat betekent dat voor Europa, wat betekent dat voor Nederland? Ik praat erover met financieel-economisch journalist Roel Jansen. Roel, welkom. Uh, en aan tafel ook al Erik Vaarsman-Marel, onze gastrecensent. Uh, maakt hij zich zorgen over de crisis in Europa, Erik Vaarsman-Marel? Ja, best wel. Op wat voor manier? Op uh, vooral cultuurmanieren natuurlijk. Dat je dat gaat merken in, in, in minder werk? Ja, we merken het nu al. met Nee, publiek uh, überhaupt al. Dat er minder mensen naar theaters komen. En Griekenland? Vanwege die mooie BTW-regeling die ze verzonnen ja. hadden. Hè? Ja, de Die ze eigenlijk achteraf euh, beter niet hadden kunnen doorvoeren, begrijp ik. En uh, hadden ze meteen moeten terugdraaien, maar dat deden ze dan weer niet. En jij speelde ook veel in Spanje, of niet? Nee, maar wel af en toe. Af en toe? Ja. In Griekenland ben hadden... ik ook wel eens geweest. Ja? Turkije ook. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> nee. Blij dat Griekenland gered is? Nou, ja. ja. Uh, in feite uh, ben ik blij dat elk land gered wordt. Ja, huh? de vraag is of Griekenland gered is. Uh, Roel Jans, is dat zo? Nou, voor, voor, voor, voorlopig. Voorlopig. Oh, voorlopig heel voorzichtig. We, kunnen, heel voorzichtig, kunnen ze weer even verder. Maar wat er gebeurt is, is op zichzelf wel heel spectaculair. Dat een land in Europa doet wat normaal gesproken in ontwikkelingslanden gebeurt... Eh, in Rusland is het twintig eh, jaar geleden gebeurd... dat het zijn schulden niet afbetaalt. Hè. Het betaalt, Griekenland is dus niet goed voor zijn geld geweest. Banken hebben geld aan Griekenland geleend. Eh, Pensioenfondsen hebben geld in Griekenland gestoken. Verzekeringsmaatschappijen, dat krijgen ze niet terug. Drie kwart van het geld moeten ze afschrijven. Dat is een enorme aderlating voor de financiële sector. Ruim 100 sector. miljard. Ja, ruim 100 miljard is poef, zomaar, pam, weg. Verdwenen. Hoe kwam dat? Fuji, zomaar in lucht opgegaan. Zonder bestaan, problemen? Ja. Ja, dat is, van, dat is het interessante van het financiële systeem. Je kunt aan de Grieken 200 miljard euro lenen. Je kunt maar 100 miljard terugkrijgen. Die andere 100 miljard is dus poef in lucht opgegaan. En we gaan gewoon door. En we gaan gewoon door, ja. Het is, het is voor het eerst in twintig jaar, zeg jij, dat dit gebeurd is? Nou ja, in Europa is het voor het eerst misschien wel sinds de Tweede Wereldoorlog, denk ik... dat er een land, een Europees land, tegen zijn kredietverleners, he, tegen de geldschieters zegt... sorry, jullie krijgen je centen niet terug. Ja, dat want... is dus echt... On... Ja, Argentinië is dat gebeurd, Bolivia, Rusland... noem nog maar eens wat, er, wat, wat plekken en zo op de wereld, maar... In Europa kan ik me even geen voorbeeld herinneren. Nee, want we voorkomen daarmee een faillissement, wordt gezegd. Wat in feite gebeurt: kijk, die Griekse schuld is veel en veel en veel te groot geworden. Uh, een deel van die schuld is inmiddels opgekocht en overgenomen door de Europese Unie, hè, door de eurolanden. Met dat noodfonds, dat noodkrediet, en de Europese Centrale Bank en zo. Maar er zit nog steeds een heel groot deel van die schulden zit bij de private sector. Bij de particuliere banken die dat allemaal aan Griekenland hebben uitgeleend... in de ijdele gedachte dat ze dat allemaal weer netjes terug zouden betaald krijgen. Nou, dat veel te gemakkelijk je... geleend. Ja, veel te gemakkelijk geleend. En daar worden ze dus heel zwaar voor gestraft. Banken worden dus echt mee afgerekend nu bij de uitgang. Lever maar in. Uh, nou, daar hebben ze behoorlijk tegenaan zitten, Hikken. Maar dat gebeurt nu dus wel. Ja, daar gaat en, deze deal over. En, en daarmee... Ja. Ja, verliest Griekenland en uh, vermindert gewoon de buitenlandse schuld of de, de schuld van Griekenland aanzienlijk. En daarmee moet je maar hopen dat op den duur die economie weer een beetje gaat aantrekken en dat het allemaal goed gaat komen. En dat is natuurlijk nog steeds een grote vraag, want je kunt ook zeggen: ja, in al die berekeningen die gemaakt zijn, in het optimistische geval hebben ze over acht jaar nog steeds een veel te grote schuld. En dan zullen de nieuwe schuldeisers, dat zijn wij dus, hè, de overheden, de Nederlandse overheden, de overheid, het Eurofonds en het uh, wat al niet en zo, die zullen dan moeten gaan afschrijven. Dus dat is het optimistische scenario ja, wat je nu ja, schetst. Ja, ja goed hè? leuk. Ja, dat maar het duurt hij, nog uh... even. Dus we hebben weer even wat jaren rust en, nee. en, en ruimte gekregen. We hoorden heel veel mensen net ook in, in, in Stand.nl uh, reageren... op zich uh, goed dat Griekenland gered is. Maar ook heel veel mensen die zeiden... ja, eigenlijk niet terecht, laat ze op de blaren zitten... laat ze het lekker zelf oplossen. Wij gaan dit betalen. Nou ja, ze zitten al op de blaren. Dat is zo langzamerhand wel duidelijk. Want de economie die krimpt als een gek. Ze, hebben, uh, ze zijn nu toch echt heel serieus bezig met snoeiharde bezuinigingen. Met, met loonsverlagingen voor ambtenaren van 10 of 15 procent. En Dan kunnen we zeggen, ja, ze verdienen te veel. Maar toch, het is toch wel een heel bedrag. Pensioenen gaan naar beneden, uitkeringen gaan naar beneden. Er wordt enorm kaalslag in Griekenland. Uh, dus ze zitten echt wel op die blaren. Ondanks deze hulp moeten ze ook nog zelf heel Ondanks veel doen Ondanks deze hulp moeten ze dat allemaal doen. Ja, dat ze op de blaren zitten was een voorwaarde om deze uh, schuld doen. Te gaan doen. En wie nu op de blaren zitten zijn de bankiers. De banken zitten nu op de blaren. Die zijn die 100 miljard poef zomaar kwijtgeraakt. En, en mag ik jij heel even vragen? Dat want dat er heeft met het over ambtenaren en al die mensen. In Griekenland. De gewone mens. maar al die tycoons die daar zitten, met die, die dus miljarden hebben dankzij al die mensen. Die, die worden gevolg, ja, nog steeds uh, vrijgehouden en betalen geen belasting. Dat, dat nou, is ja. toch ook eigenlijk niet helemaal oké, okay, denk nee, ik Nee, dat? dat is helemaal niet oké. Okay. <laughs> en het, de, de kapitaalvlucht uit Griekenland is ook helemaal niet oké. Okay. En dat ze een totaal falend belastingstelsel hebben... waarbij met name mensen die goed verdienen... op zoveel manieren die belasting weten te ontduiken... is al, ook al helemaal niet oké. Okay, en is dat dus... dan niet te veranderen? Toch ja, Wat maar... sneller dan dat wij nu uitstel krijgen van alles wat ons te wachten staat? Het is niet zo simpel om van de ene dag op de andere een kadaster in te voeren. De Europese, Unie, praktisch, omdat de Europese Unie heeft ooit een jaar of wat geleden... Frits Bolkens heeft me de laatste geuren en kleuren verteld... heeft de Europese Unie, of hij, heeft geld aan Griekenland gegeven... om een kadaster op te zetten. Na vijf jaar was er niks gebeurd en de helft van het geld was zoek. Ja, ik dat als je, dus dat, zo, dat zo, zie je ook, die beelden, dat wel van, van kleine kantoortjes. Ja, het is dus, dus wel een gebed zonder end dan eigenlijk. Want wat u net dat, zegt ook, dat het nu weer wat uitstel is. Maar dat ja. hadden we een paar jaar geleden ook al. En dat ja. gaat maar door natuurlijk. Maar als het nu niet was gebeurd, als er niks was gebeurd... en als he, Griekenland geen akkoord met zijn banken had bereikt. Dan, dan hadden, hadden ze, dan hadden ze niet volgende week 130 miljard tweede steunpakket gekregen. Nee, nee, en dan waren ze over een week echt bankroep gegaan, ja. want ze hebben geen euro. Toch zijn er ook nog banken, ook in Griekenland, die die, die die schuld niet kwijt willen schelden. Nee, maar ja, kijk, als 95 van de banken zegt... oké, okay, we doen mee tegen heugen en meugen, slikken en uh, drie keer vloeken misschien... In de, in, de, in de directiekamer, dan moeten die laatste 5%, die gaan ook meedoen. Die worden gewoon meegezwiept. Ja. Het kan mogelijk dus dat ook dat nog gebeurt, tot, tot jarenlange procedures leiden. Nee, was, nee, dus ze hebben het. Dat is heel curieus. Uh, dit wordt niet gezien als een, uh, een credit default, zoals dat heet, dus als een soort bankfaillissement. Uh, het wordt gezien als een geordende afboeking, en omdat het een geordende afboeking is er zitten kansen op juridische procedures... waarbij je toch kunt proberen dat geld terug te krijgen. Zit er niet in. in. Dan hebben ze minder ja. poten om op te staan, die banken. Ja. En degene die daar nu weer bij gepakt worden, dat is ook wel mooi eigenlijk... dat zijn de speculanten die hebben gedacht... het gaat mis, ze gaan bankroeten en wij gaan lekker vet daar, daarop verdienen. Dus die spe ik denk dat ook wat speculanten nu uh, balen. balen. Ja, ja. en tegelijkertijd en wat er in Griekenland verandert en wat er gebeurt is eh, weliswaar voorzichtig, zeg je dat, maar eh, moet genoeg kunnen zijn... om op termijn toch uit die problemen te komen? Nou ja, dat is natuurlijk de vraag, want dan kom je bij die ja. dingen die je net zegt. Van ze moeten al die hervormingen doorvoeren, ja. je, ze moeten belastingen gaan in... en ze moeten een kadaster hebben, zodat je stukken van de staat kunt gaan grond van de staat kunt gaan privatiseren. Het sluit zo. niet uit dat het over een paar jaar toch nee, opnieuw jaar weer in dezelfde problemen zit. Maar zijn is er nou wel ze... al bewijs dat ze eraan begonnen zijn? Ja, er zit nu een soort uh, triumviraat, zou je haast zeggen... een soort uh, driemanschap van de ECB, hè, de Europese Centrale Bank... de Europese Commissie en het IMF. En die hebben Griekenland onder curatele gesteld. Ja. En die, uh, die, die runnen eigenlijk de financiële economie. Ik controleer economie. Ze dat. Ja. Is het uitgesloten of niet uitgesloten dat ze alsnog fiat kunnen gaan? Ja, in 2015 misschien, over een paar jaar. En voorlopig weer even voorlopig niet, want niet. ze gaan nog weer wat geld krijgen... En dan moeten ze zich aan al die voorwaarden houden die zijn gesteld. Dus voorlopig denk ik eigenlijk niet. Maar het, uh, het is, ja, met Griekenland is niks uitgesloten... want het is, dit is natuurlijk van drama naar ellende naar tragedie gegaan... de afgelopen twee jaar. En dan is er altijd nog de angst, he, als het misgaat... dat het overslaat naar andere landen. Om dat te voorkomen zou dat noodfonds. hebben. Dat het ja. ook vaker met jou over gehad ja. verhoogd moeten worden. Vorige week kondigde die aan, van, dat gaat er komen. Ja. We, we hebben het nog niet gehoord. Nee, maar dit was dus zeg maar, de laatste horde. Het is een soort gigantische horde lopen. Hè. Er wordt iedere keer ook weer een nieuw hekje... wordt er als het ware voorgezet. Dus het is ook, je bent ook nooit klaar met deze horde lopen. Want er zijn telkens weer nieuwe hordes te nemen. Maar een belangrijke was deze... dat er een akkoord met de banken zou komen... over die schuldkwijtschelding. En nu dat is gebeurd. Denk ik dat de Duitsers, ik geloof dat ze zelfs dit weekend... een soort telefonische vergadering hebben met de ministers van Financiën. Ja, vandaag ook op, zelfs, vandaag, ja. Dat ze met elkaar spreken, oké, okay, nu doen we het groene licht. En nu gaat en dan het wordt dat noodfonds ook verhoogd. Ja en, en ja, en dat is met name voor Spanje en Italië. We gaan het er ongetwijfeld nog wel vaker over hebben. Heel Tot zover, weer even dank, Roel uh, Jansen. Zodra direct Erik Varsum morel onder meer over Paradiso, de poptempel in Amsterdam... en gedichten van Sjoerd Kuiper. Maar eerst muziek van Concrete Sneaker. My groove on tonight, best shoes on, you should own. Nothing really could go wrong, and I'm in the mood. The dancers looking tight, looking good, looking by right. you. No one's gonna stop me. I give my groove on tonight, favorite song, Spotlight on. Nothing really could go wrong, and I'm in the mood. nice you don't have to look twice after working hard a week i can finally get my groove on tonight all night long party's on like the Lionel richard song and i'm in the mood and this happens every week on saturday saturday night i'm not going home until until the morning like favorite songs while on, not gonna really cool go wrong, All night long, I'm in the mood Can't stop it, DJ, play another song I'm in the mood, I feel like dancing All night long, I'm in the mood Can't stop it, DJ, play another song, yeah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 Sneaker met In The Mood. En als je het lekkere muziek uh, vindt... dan moet je ons mailen met welke single zij op dit ogenblik... proberen de hitlijsten te bestormen. Hoe heet die single? Als je dat weet... mail dat naar vrijdagmiddag live... en voor de eerste reacties hebben die single hier namelijk liggen. De cultuurgast... Yeah, yeah, yeah. is Erik Varson Morel. Yeah. En natuurlijk ook nog aan tafel Roel Jansen. Roel Jansen liefhebber van Flamingo... Hmm. Hmm. Wow. <laughs> het is interessant als Zuid-Spaanse eh, muziek. <laughs> ja, ja, nou ja, naast je zit uh, de, even de betere, zo niet beste flamenco ja, Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, en bij mij is het meer dan alleen flamenco, hè? Ja, want... Nou ja, dat staat op de cd al. Dat is jazz, klassiek en flamenco. Ja, oké. Okay, word dan wordt het <laughs> steek aan. alleen maar, maar aantrekkelijker. Dan kom je dus, al uh, meer in de buurt van rol, <laughs> ja, de, Absoluut, ik. dat denk ik ook. <laughs> Erik, uh, ja, we kunnen zo even wat van je laten horen... want je hebt een uh, nieuwe cd meegenomen ja. met muziek... Uh, die onder andere ook in de theatervoorstelling uh, voorkomt... zoals die uh, nu door jou uh, verzorgd wordt. Even een klein fragmentje. Dit is nou net niet het stuk waarin we jou aan het werk horen. Jawel, je hoorde mij. Ja. Ja, is wel, uh, dit is <laughs> mijn compositie, hè? dat is het natuurlijk. Dat weer wel. <laughs> dit, is, wat is dit? dit komt in het theatervoorstel Dit is, Goh, het, dit over is een God? nostalgische hymne met, op teksten van uh, Juan de la Cruz. En uh, uh, uh, over gedichten gesproken. Ja, en, uh, want dit is deel een deel, die... een deel van, het, van de opera eigenlijk. Ik heb een flamenco opera geschreven twee jaar geleden. En uh, daar mengde ik eigenlijk uh, jazz, klassiek en flamenco. En de voorstelling nu heet De Nieuwe Wereld van Don Quixote? Ja. Want je moet elke keer weer iets nieuws doen. En daar komt deze muziek ook weer in terug? Nou, deze niet, maar er staan wel... Delen. Elke, ja, elke componist gebruikt wel een keer weer eens een deuntje... ergens een tijdje verderop. Ja. Op opmerkelijk, want in, in die voorstelling speel je met een aantal mensen... waaronder Brownie Dutch. En ja. die kennen weer veel mensen van het tv-programma van Ali dat B. Dat is wel weer heel iets anders, hè? Ja, uh, maar ja, als jij die man nou ziet, hè, heb je hem wel eens gezien? Ja, zeker. Wat denk je als je Sancho Panza daaraan verbindt? Ja, dan, dan, dan zie ik wel de overeenkomsten. En dan die, uh, die Spanjaard met dat zikje. Ja, en Heb je Don Quixote. En de danseres is Dulcinea. Ik weet niet of iedereen hier wel eens van Don Shot gehoord heeft. en überhaupt het boek wel eens gelezen hè? Dus er zijn associaties, zo maar, hoe we gaan maar gaan zeggen. Maar op hem. Want dat is niet, niet een voor de hand liggende keuze, in eerste instantie. Don Quixote bedoel je? Nee, op, op Brownie Dutch, om in dat programma. Nou, ik ben, ik ben de laatste jaren wel meer bezig met, uh, met, uh, met, uh, met vernieuwingen in mijn eigen muziek. Zoals dan ook in die opera. Alleen daar was het vermengd met klassiek en jazz nog Aha. niet. Uh, maar ik, ik, ik, ik luister ook wel eens naar, uh, naar house en hip hop En soul en uh, D'Angelo, die uh, net in Paradiso was. Het combineert wonderwel, want uh, je hebt hele mooie recensies ook gekregen... Ja, voor Theater van uh, de Nieuwe Wereld van Donkers. Daar zijn we ook weer erg blij mee. Laten we het hebben over uh, de producten van de anderen die je voor ons hebt gelezen en ja. bekeken. Uh, eerst maar even de document over poptempo ja. Paradiso. Ja. Een zaal waar jij, neem ik aan, ook wel eens gestaan Ja, heel vaak. Heeft. Ik werd daar zelfs als eerste... mijn eerste optreden nadat ik uit Spanje terugkwam... toen was ik, denk ik, twintig. Toen had ik gestudeerd een paar jaar in Spanje... en toen uh, werd ik Nederlands kampioen gitaarspelen in Paradiso, notabel. Dat gebeurde daar? <lacht> ja. En dat betekent per definitie Sinds dat het dien, voor jou een bijzondere 50, plek is? ik ben vijftig, dus ik heb daar al dertig jaar... eens in dezelfde zoveel tijd speel ik daar. Is het nou, het is absoluut een bijzondere ja? plek, ja, zeker. Wat, wat is er bijzonder aan om daar te spelen? Nou, het, het, het heeft een hele speciale. Uh, uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Het, het gevoel als je daar staat, sowieso. En dat is natuurlijk ook wat er in die, in die documentaire eigenlijk geprobeerd wordt te vertellen. Maar het kan natuurlijk met allerlei soorten muziek. Hè? Want ik speelde dus flamenco toen ook al. En toen zat ik notabene tussen allerlei elektrische gitaren in. Heavy rock, uh, precies. Ja. En En uh, ik was natuurlijk een hele vreemde eend in de bijt, maar het werkte wel. Maar later, ik heb dat niet zo lang geleden nog met Joey Honing. Uh, zijn winterreizen speelde ik er ook weer. En uh, dat was eigenlijk weer die sfeer... Kijk, die, kan je natuurlijk ook, die heb je ook in and, op andere plekken, maar daar is die sfeer wel... Het heeft wel iets, iets, iets, iets mystiek, spiritueels, omdat het een... Het is dus geen kerk, hè, dat blijkt dus ook, wist ik ook niet uit die... Het, het, is, een, een kerk. Kerk. het is meer een, een gemeenschapshuis geweest, maar het, het ziet eruit dus een als een kerk. kerk. En de akoestiek is ook zo... Roel wel eens Wie, geweest he, in de Paradiso? Zeker. Ja, de psychedelische sessies. Ja. Ja. Zelfs. De ja. jaren 60 hebben we het dan over. Ja, 60 CE. Met zeven, vloeistofprojecties. <laughs> <al die> vloeistofprojecties <laughs> ja. Ja. Maar je kunt ja, ja, het je precies. nog wel herinneren. Ja, uitstekend. Ja. Zo invloed was je nog ja. niet. Maar heeft het voor jou dat, iets bijzonders, die zaal? Ja, fantastische zaal. Ja, fantastisch. Heel bijzonder. Een beetje jeugd maar het is een fantastische plek natuurlijk. En komt dat aspect. Nou, het is die historie die je daar voelt. Komt dat in die documentaire goed? Ja, nou, het is die historie die je daar voelt. Ik ook toen al. Ik bedoel, daar, daar hebben. Kijk, als jij in Amsterdam. Uh, als je ergens in Indonesië of in China bent. en ze vragen. en je zegt Amsterdam. dan zijn toch jongeren vaak wel weten wat Paradiso is. omdat ze daar dan een van die dagen naartoe zijn geweest. dat ze hier waren. Oh, en omdat er talloze gewoonten in de Precies hebben. ook, ja. natuurlijk. Ik bedoel, dat, uh, dat is absoluut waar. Van uh, Prince tot uh, Mick Jagger. tot wie dan ook. David ja. Bowie, uh, maar iedereen goed, Dat, heeft dat is Paradiso zelf, maar, maar ja. is de is documentaire wat dat betreft ook net zo mooi ja, als de ik zaal. vond Ja, ik vond hem erg mooi. Qua beeld vooral. En de inhoud is, vind, blijven ze een klein beetje hangen in een paar mensen. In plaats van dat ze dus... Ik bedoel, de hele Prins en de hele Mick Jagger zijn niet langsgekomen. Dan kan je ook niet alles. Misschien hadden ze daar geen beeld van. Of geen, dat kan ook. Maar uh, de, de, de, ik, ik, ik miste een beetje eigenlijk dus een... Buiten dat uh, Paul Weller er natuurlijk wel. Dat is een fantastisch, die kop als je die man ziet. Dan denk je, ja, die zit wel daar, daar, daar zit iemand. Ja. Nou ja, maar er en zijn dan, zoveel muzikanten en, dan, geweest. Nee, en Een heel groot gedeelte is eigenlijk gewijd aan... een psychedelic uh, psychiatrisch patiënt uit Amerika. Ik ben zijn naam zelfs oh. vergeten. Zanger, <laughs> uh, tekstschrijver, maar ik had nooit van hem gehoord. en oh. Het is ook niet om aan te horen wat hij zingt. En, en hij doet het alleen maar raar. Nou, ja, maar dat zijn allemaal flaarden. Kleintje, er is eigenlijk stukjes. nooit echt even een keer dat je denkt... Ik denk dat als ze het echt iets van hadden willen maken, hadden ze het veel langer moeten maken. Het had beter gekund. Nee, nee, dat is het niet. Het had langer moeten. Okay. Want, want, want het, het, het, het is een beetje plakwerk. We gaan door met de dichtbundel die je voor je hebt liggen van Sjoerd Kuiper. Ja. Kende je Sjoerd Kuiper? Ja, nou, ik, nee, ik, ik, mijn kinderen die kenden hem. Want hij schrijft kinderboeken. Kinderboeken schrijft hij? <laughs> en in die tijd dat ik kinderboeken las, was hij er volgens mij nog niet. Of dat zou Ik, ik weet het eigenlijk niet. Nee, maar hij, nee. hij schrijft ook wel voor volwassenen gedichten trouwens. Ja, dit, dit, is, dit is een bundel. Dit is de samenstelling van, uh, een aantal, van, van 40 jaar dichterschap. Het van heelal van jouw hart. Ja. Heet het. Een middelbare schoolvraag. Wat bedoelt de dichter daarmee, denk je? Ja, dat moet je eigenlijk aan hem zelf vragen, denk ik. Ja. Jij, <laughs> ja, jij hebt het niet ontdekt, al lezend? Ik. Uh, nee. Nee. nee. Kun je een gedicht... Nou, misschien ja? wel. Nou, het zegt, daar kan ah. best iets in zitten. Hij, eh, het zijn namelijk nogal lichte gedichten. Het gaat voornamelijk over Noord-Holland en gras... en, en de weiden en de vogels en alles. En het gaat dus inderdaad over... Eh, Thomas Verbocht schrijft in de inleiding en op de achterflap... dat het ook vooral eh, eh, een eh, geluk, gelukzaligheid oproept allemaal. Nou, daar heb ik altijd sowieso een beetje moeite mee... dat alles gelukzalig moet zijn, maar... Eh, het, het is dus heel licht. En op het moment dat je dan uh, uh, dit even voor jezelf hertaalt... het helal van jouw hart... ja, ja kijk, daar zit natuurlijk wat in. Dan kan je denken, het hartje is heel klein. Er is weinig helal, maar je kan ook denken, het zit er allemaal in. Het is alles bedoel, omvattend. Het is ja. natuurlijk weer een metafoortje. Maar het zijn jij, het is allemaal metafoortjes. Het, het is niet in jou besteed in die zin dat jij meer houdt van gedichten met meer drama. Nou ja, als ik Juan de la Cruz noem... Mysticus uit de 16e eeuw, die in de kerkers van Toledo... toen hij ooit uh, bij de Carmelieten geschoeid uh, gedichten schreef. Ja, dat, dat gaat dat wel boek. wat... Wat mij betreft gaat dat wat dieper. Ja, en uh, ik heb hier borgers liggen, die verwerk ik ook in mijn eigen programma. En nou ja, dat zijn... zijn dichters waar ja. jij je door laat inspireren? Ja, ja, ja. ik laat me Kun je gedicht voorlezen? Ja, natuurlijk. Ik vond namelijk wel meerdere heel, heel, heel leuk en heel interessant, hoor. En uh, ik, net dacht ik aan de associatie. Ik denk vaak aan associaties bij gedichten, hè. En er was namelijk bijvoorbeeld uh, uh, net over Griekenland en over de schepen... en toen zei ik iets over zo'n tycoon. Maar ik, ik zie net deze. Ik had een andere, maar ik sla deze open. Er is geen lied dat langer duurt, langer dan deze reis. En van de golven komt geen melodie. Het schip is van metaal. Barry Fitzgerald was mijn maat. Snachts speelde hij viool. We hebben tussendeks gedanst en onderdeks gebraakt. We droomden van krakende riemen, van lippen vol zout... en de dans van de zee om het eiland. Nou, Griekenland, eilandjes... Sjoerd gelezen door Erik Vaars van Morel. Het boek is natuurlijk uh, te koop in de winkel. De film Paradiso draait vanaf deze week in de bioscoop. Het boek heet Het heelal van jouw hart. Waar treed jij zelf vanavond op, Eric? Ja, want dat is ook heel belangrijk. Hè? Mijn cd die ligt in alle winkels, hier tot in Concerto in de Utrechtse Maar je treedt ook toe. op vanavond? En vanavond zit ik in Wageningen en nog de hele maand in alle theaters uh, in Nederland. Te zien. Erik Vaars van Morel en Roel Jansen, beide dank. Graag gedaan. Jezus. Hm. Ja, dames en heren, de burgemeester van Hulst, Jans Frans Mulder... heeft de woede op zijn hals gehaald van de Chinese gemeenschap... door na een aantal overvallen op Chinese restaurants... een tweet de wereld in te sturen waarbij de R als L uitgesproken werd. Hoop dat die al snel in zijn klaag geglepen wordt. Niet sambal blij. Ja, grappig, hè? Ja bij ons in de studio, de zus van Jan Frans Mulder... die hierop wil reageren, mevrouw Mulder. Ik ben dus Trace Truus Mulder, ja. de zus van Jan Frans. Uh -huh. En ik vind het zo overdreven hoe er op mijn broer gereageerd wordt. Oh. Hè? Dat, dat is nou eenmaal zijn stijl van twitteren, hè? altijd leuke. Slagen en woordspelingen. Ja, maar dit was nogal plaats, tegenover mensen die net overvallen zijn. Maar mijn broer wil gewoon geen grijze burgemeester zijn. Hè? En hij heeft helemaal geen hekel aan Chinezen, hoor. Hij eet elke avond nazi. Ja, dat is trouwens Indisch. Maar wat bezielt uw broer eigenlijk? Nou ja, wij doen dat in de familie allemaal. Hè? Wij houden van leuk. Zo. En ikzelf ben eigenlijk nog veel grappiger dan mijn broer de burgemeester. Ja, ja. Als er iets aan de hand is, dan maak ik er een glap over. Mevrouw Mulder, als u brief, dat Chinees, dat weten we nou wel. Nou ja, ik ben dus uh, wethouder in Goes. Ja. En ik wil, net zoals mijn broer, geen grijze wethouder zijn. Mm. En ik twitter ook. Zal ik u eens een paar tweets voorlezen die ik de afgelopen week geschreven heb? Nou, liever niet. Nou, heel eventjes. Dat mag toch wel, hè? Heel even. Die Bed Brussen doet het toch ook altijd, hier. Ja, ja, ja, maar die is... Nou nee, ja, nee, goed, een, een paar dan, uh, godsnaam. Het ijs is al lang verdwenen, maar er wordt wel een scheve schaats gereden... bij dat nieuwe plan voor scheef huren. Leuk, hè? Ik was er al bang voor. En deze... Pim Fortuyn krijgt een straat in Rotterdam. Zouden de huizen in die straat een voortuin of een achtertuin hebben? Leuk, hè? Ja. Uh, minister Leers vreest voor de komst van Somaliërs. Want die Somaliërs schijnen nogal hard Leers te zijn. Leuk, hè? Uh, mevrouw Mulder, uh, het failliete Griekenland kost 1 blote biljoen euro. Godzalig, machtig. Dit is toch wel om te lachen. Mevrouw Mulder, zo is het wel genoeg, hè? Alleen deze nog. Uh, minister Schippers wil minder zout in het eten afdwingen. Heeft u het ooit zo zout gegeten? Leuk, hè? Mevrouw Mulder, dank voor uw komst. Nou, ik vind dit wel een heel saai programma. Veel te serieus. Jullie kunnen hier niet eens om een grapje lachen. Dat is toch vreselijk? Weet u wat vreselijk is, mevrouw Mulder? Lollige tweets van niet-lollige mensen. Goeie reis terug naar Zeeland. Net of jullie zo leuk zijn. Marjan Luif en Pieter Bouwman. Het NOS Journaal Raymond Serré. Radio 1. Het NOS Journaal. 45 en 57 jaar opgepakt voor het bezit van kinderporno. Een van hen werd vorige week op Schiphol door de douane aangehouden... omdat hij kinderporno in zijn koffer had. Porno werd ontdekt tijdens een bagagecontrole. Later werden in zijn woonplaats verschillende huizen doorzocht. Waar de tweede verdachte is gearresteerd, wil de politie niet zeggen. De man achter de Nederlandse anticonceptiepil is gisteren overleden. Nadat een Amerikaans bedrijf in de jaren 50 de eerste anticonceptiepil op de markt had gebracht, ontwikkelde het team van Max de Winter bij Organon in Os een eigen variant die wereldwijd werd verkocht. Toen de pill in 1962 op de markt kwam, werd er in eerste instantie mee geadverteerd als een middel tegen menstruatiestoornissen. omdat anticonceptie nog te controversieel was. Max de Winter was 91. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de zogeheten damschreeuwer een zwaardere straf opgelegd dan de rechtbank. De de man van 40 is nu in hoger beroep veroordeeld tot 16 maanden gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Daarnaast mag de man de komende vijf jaar niet bij de dodenherdenking op de Dam zijn. En de Spaanse vakbonden hebben voor 29 maart een landelijke staking afgekondigd. Met het versoepelen van ontslagregelingen en het verlagen van salarissen wil premier Rajoy de werkloosheid in het land aanpakken. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANB verkeersinformatie Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij Dorp, 2 kilometer. A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Knoop en plein en de Van Bredenoordbrug, 5 kilometer. Door een kapotte auto is de linkerrijstrook dicht. En de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leusden, 3 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. En goedemiddag. Welkom terug bij Vrijdagmiddag live vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Hij is verantwoordelijk voor de grootste hervorming die dit kabinet doorvoert: de nieuwe bijstandswet. En dus misschien ook wel de minst populaire bewindsman van de regering Rutte. Wie kan werken, die moet werken, ook als het werkje niet bevalt en zo nodig voor minder dan het minimumloon. Al de staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid, Paul de Kom. Welkom. Dank u wel. Is het vervelend om niet populair te zijn? Nou, ik ben echt heel erg gefocust en gericht op wat ik moet doen. En dat is echt meer mensen aan het werk te krijgen die nu onnodig op de bank zitten. En ja, ik vind echt dat je je ogen echt op die bal moet houden. En daar ben ik mee bezig. Ja, dat klinkt. Dat is, dat is precies het antwoord wat ik natuurlijk ook wel verwachtte. Want oh. Het gaat om de inhoud en uh, de, die populariteit doet er niet toe. Tegelijkertijd, het is toch aangenaam om te horen: van... Uh, fijn dat u er bent. Goed, goed werk wat u doet. Nou ja, natuurlijk is dat prettig. Uh, je, iedereen ont, ontvangt natuurlijk graag dat soort berichten. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik ben dat echt totaal niet mee bezig. Ik ben echt bezig uh, met een grote klus die we te doen hebben. Ja, en wat mij betreft is die klus volstrekt helder. Er zitten te veel mensen thuis nu en die gaan we aan het werk helpen. Dus als uh, vakbonden zeggen, het is een laffe bezuiniger, dan, dan ben u... ik het daar uh, niet mee eens. Dat zie ik echt anders, want ik vind het laf om mensen in een uitkering te zetten, terwijl ze eigenlijk uh, kansen hebben. En ik vind dat we die kansen echt moeten grijpen. We gaan het er uitgebreid over hebben, maar eerst een lied dat Susanne Matthijssen over u heeft geschreven nadat ze googelde op uw naam. Three, four, Krom, dum, dum. Hey. hey. Dum, dum, dum. Hij is geboren in 1963 in Zutphen-Hansenstaat. Hij studeert in Groningen juridische bedrijfswetenschap. Werkt zijn hele leven hard bij ons. Andere Defensie en Shell. He travels from London to Dubai. Wordt daarna lid van de VVD. Hij is bescheiden, niet op de voorgrond. In de kamer, Yeah! Rutte kiest hem tot vele verrassing uit als staatssecretaris. Op sociale zaken bezuinigen. is a derde job. En met zijn wetwerken na vermogen zet hij de boel op zijn kop. Want de koek yeah. is op. Ben je kunstenaar en of beperkt? Waar een wil is, daar is werk. FNV zegt, lafste bezuinigingen ooit. Hij maakt zich niet populair. Paul de Krom, all work and no play. Is gezellig en goed lachs privé. Als hij niet sportief over het gravel draaft. Speelt hij een moppie op zijn trekschaal. Trekschaaf Trekschaaf nou, Susanne Mathijsen, Vera Kee en Henry van Loon Over mijn gast Paul de Krom Het is allemaal juist wat ze zongen Ja, ik heb er niks verkeerds aan kunnen ontdekken Knap hoor Bescheiden ja, ik, uh, deze rol dwingt je ook tot bescheidenheid. Omdat het niet om mij gaat, maar om de zaak waar je mee bezig bent. Zo bescheiden dat het inderdaad all work and no play is. Dus uh, veel werk en weinig lol. Ja, dit zijn echt banen waar je uh, nou ja, eigenlijk altijd aan het werk bent. Maar dat weet je ook van tevoren, dus daar moet ik niet over zeuren. Hm. En, en, en hockey en accordeon? Dat is een hele grappige combi. Een, een kaksport en een volksmuziekinstrument. <laughs> nou, hockey heb ik al jaren geleden opgegeven. Oh. Dat moet ik eens van mijn cv afhalen, want dat is niet meer zo. Uh, maar een accordeon heb ik gekocht toen wij in het buitenland woonden. En ik speelde altijd wel veel piano. Uh, niet, niet goed, hoor. Uh, maar ik had daar geen piano. In het uh, Midden-Oosten wonen we. En daar trekt zo'n piano van de warmte echt kom. Dus dat kun je daar niet hebben. En toen heb ik inderdaad een accordeon gekocht. En uh, ja, het jaarlijkse hoogtepunt was dan toch mijn optreden op de accordeon... bij het jaarlijkse Sinterklaasfeest van de Nederlandse Kindertjes. En wat is het repertoire? Sinterklaasliedjes. Sinterklaas. Yes. Ja. Ja. Ja, het is ook een beetje Amsterdamse slagers, toch? Acordeon ja, ja, ja, ja, ja. ja en, nu, en nu heb ik dus weer een piano. En dat vind ik weer hartstikke leuk. Alleen die accordeon blijft dan toch weer een beetje licht. Dus dat, als ik meer tijd heb, pak ik het weer op. En dan werd u ook gezongen tot verrassing van vele staatssecretaris Sociale Zaken. Iets waar ja, een terrein waar u tot op dat moment misschien niet heel erg uitgebreid mee bezig was geweest. Nee, ik was nooit in de Kamer woordvoerder op dit terrein geweest. Ik heb wel een grote affiniteit met het terrein. Want ik heb daarvoor twaalf en een half jaar eigenlijk in het personeelswerk gezeten in het bij bedrijfsleven Shell. bij Shell. Uh, dus ja, ik heb wel grote affiniteit met de mensen. Wat zijn de raakvlakken tussen personeelszaken en sociale zaken? Nou ja, Het gaat uiteindelijk altijd om mensen. En het gaat wat mij betreft om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en te houden. Want werk is uh, ja, voor een heleboel mensen zo ongelooflijk belangrijk. En wij weten dat werk de beste garantie is tegen uh, armoede, tegen sociale uitsluiting. De beste manier om volwaardig mee te draaien in de samenleving. Dat en zag daar, u ook toen u daar werkte bij die bedrijven. Ja, bedrijf. zeker, zeker, uh, absoluut. Hè. Ik heb één keer meegemaakt ook een reorganisatie waarbij mensen uh, het bedrijf gedwongen moesten verlaten. En toen ben je ook wel heel goed gaan beseffen hoe belangrijk werk voor veel mensen is. Want met werk, de, werk betekent niet alleen een inkomen, maar betekent ook dat je daarmee een hele sociale omgeving meekrijgt. En daar komt ook mijn gedrevenheid wel uit voort om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen We hebben, te houden. Er waren een aantal mensen uh, verrast, verbaasd toen ze hoorden dat u staatssecretaris sociale zaken werd. Zo niet uh, u. Uh, Vriend collega Arno Visser, wethouder VVD in Almere. Die hebben even uh, gevraagd om u te typeren. Paul is zeer uh, inhoudelijk gedreven. Hij is niet voor niks overgestapt. Een groot internationaal olieconcern naar de Nederlandse politiek. Uh, van, van het buitenland werken naar in Nederland, in de maatschappij... voor de samenleving werken. En dat betekent dat zijn motivatie inhoudelijk is. Het gaat hem niet zozeer om wat hij zelf verdient... of wat hij zelf hogerop kan, of, of, of zijn eigen ijdelheid. Het is iemand die uh, zeer begaan is met, uh, met zijn omgeving... en de onderwerpen waarin hij zich vastbijt. U bent een idealist, kortom. Ja, ik denk dat je idealist moet zijn om de politiek in te gaan. Dat geldt niet alleen voor mij, maar ik denk dat dat voor alle politici geldt. Geen carrière, matige overwegingen. Nou ja, carrière, het is maar wat voor perspectief je daarin ziet. Hè. Als je graag iets wil doen waar je echt in gelooft... en waar je, waar je mee bezig bent, dan kun je daar heel... je moet ergens je voldoening uit halen. Dat is voor mij ook het belangrijkste. En dat is ook de reden waarom ik toen zelf de politiek u, u in U gelooft in het belang van werk. Daarom is sinds 1 januari uw wet uh, werk en bijstand van start gegaan. Een andere grote wet, de wet werken naar vermogen... die gaat op 1 januari 2013 in. Kern van al, allebei die wetten eigenlijk... Uh, wie kan werken, moet werken, toch? Ja, zeker. Want dat is... Uh, ik hoorde u ook wel zeggen... we moeten in Nederland af van het zieligheidsdenken. Ja. Wat, wat is het verband tussen die opmerking en dit gegeven? Wie kan werken, moet werken? Nou, we hebben een aantal regelingen in Nederland... Die ...zelf hele goede regelingen zijn. Denkt u aan de Wajong, dat is een regeling voor jong gehandicapten... Uh, ...of de sociale werkvoorziening. Uh, dat zijn allebei op zichzelf heel goede regelingen... ...maar wat we nou hebben gezien de afgelopen... ...nou ja, jaren zou je kunnen zeggen... ...is dat die regelingen uit zijn jasje is gegroeid. Er zijn te veel mensen in terechtgekomen... ...die eigenlijk ook heel goed bij een reguliere werkgever aan de Zoals slag zouden 200.000 jong gehandicapten... Nu zijn er in de Wajong zo'n 200.000... ...en als ze dus niks doen, dan wordt dat verdubbeld dat. Uh, dus dan hebben we straks een kleine half miljoen in zitten. En dat zijn eigenlijk jonge mensen waarvan veel meer dan nu dan er nu in zitten aan het werk kunnen, maar wat we eigenlijk doen is we plakken die mensen een sticker op hun hoofd en zeggen dan u kunt eigenlijk niet zo goed meedoen. En dat vind ik oneerlijk. Ik vind dat als mensen capaciteiten en kansen hebben, capaciteiten hebben en er kansen zijn, dat we ze niet moeten wegzetten in een uitkering. Dat geldt hetzelfde voor de sociale werkvoorziening. Dat is de grootste werkgever van Nederland geworden, 100.000 mensen die daarin zitten. Ook hier geldt weer voor meer dan de helft uh, die zouden aan de slag kunnen bij een, reguliere werk, bij een reguliere werkgever... in een gewone baan. En dat is dus ook wat we willen. We willen mensen zoveel mogelijk volwaardig laten meedraaien... in een gewone baan. En als je met mensen spreekt die die overstap hebben gemaakt... ja, dan bevestigt dat ook dit beleid. Hè? Want mensen zijn zo ongelooflijk trots als ze inderdaad onlangs hun beperking je, mee kunnen werken. Dus zegt de jongen die kunnen vaker dan ze misschien zelf weten of denken werken mensen in de sociale werkplaats. En de helft van de mensen in de bijstand, wat u betreft, kan gewoon aan de slag. Ja, ook voor de bijstand geldt dat er mensen onnodig uh, in opgesloten zitten. De bijstand is een vangnet, bedoeld als laatste vangnet. Maar als er kansen zijn uh, en mensen willen werken, dan vind ik dat ze dat ook moeten doen. Maar de, hoe komt u aan die helft? Heeft u dat onderzocht? Hoe weet u dat? Ja, dat, dat baseren we op cijfers van de sociale diensten. Uh, nou, ik zal u niet te vermoeien met alle technische details, maar ook cijfers van het CBS. En dan kom je op die aantallen terecht. Ik heb ook gevraagd, bijvoorbeeld aan de sociale dienst in Rotterdam. Herkennen jullie nou dit soort getallen? En het antwoord is ja. Ja, We hebben het ook gevraagd, anders, we hebben het Maurice de Hond laten vragen aan de Nederlanders. Die zijn het wat dat betreft met u eens, want maar liefst 70% vindt dat minstens het helft van de mensen in de bijstand in staat is om te werken. Ja. Verrast door die uitkomst? Nee. Uh, ik... Uh, Nee, daar ben ik niet door verrast. Uh, we, we weten dit al langer. Want het gaat hier dus zowel om, om, om stemmers op uh, rechtse als, als linkse links, partijen. Ja, ja, ja. ja, ja zeker. Nee, ik, ik denk dat, er, dat dat besef er wel degelijk is... maar dat we het ondanks dat nog steeds laten gebeuren... dat mensen onnodig thuis op de bank zitten, dat is voor mij niet acceptabel. Ik zal u zeggen, ik heb deze baan ook niet voor niets geaccepteerd. Ik ben niet van plan om leidzaam toe te zien hoe mensen onnodig in een uitkering verdwijnen... of daar onnodig ja, in blijven Onder andere zegt u, ze moeten daarom ook, uh, als ze we kunnen werken... al het werk dat er is accepteren. Ja, kijk, de bijstand is het laatste vangnet. Hè. Dus als je werkloos wordt, heb je eerst de WW. Daarna uh, komt dan de bijstand. Uh, ja, het zitten in de bijstand is geen keuze. Dat mag geen keuze zijn, maar een noodzaak. Dat wil zeggen dat... Als er mogelijkheden zijn, dan vind ik ook dat mensen die moeten grijpen... als je een beroep doet op de solidariteit van de belastingbetaler... dan moet die belastingbetaler er ook op kunnen rekenen... dat jij je tot voor 100% inspant om ook je eigen broek op te houden als dat kan. Ja, ook daar is een meerderheid van de Nederlanders het met u eens. Blijkt uit het onderzoek van Maurice Trond, 59%. Maar er zijn ook mensen natuurlijk die het niet met u eens zijn. Onder andere de vakbonden, de FNV, die ziet nadelen. Leo Hartveld. Het is in ieder geval goed nieuws dat... Hem... Het is heel onverstandig als je mensen met een, een, een mbo of een hbo opleiding of, of nog hoger het meest eenvoudige werk laat doen. En uh, is om twee redenen niet verstandig. Uh, het is niet verstandig voor die mensen zelf omdat ze dan hun uh, kunnen en kunnen niet uh, kwijt kunnen. En het is ook gelijk concurrentie voor de mensen die aangewezen zijn op het meer eenvoudige werk. Ja, als je mensen dus dwingt om werk onder hun niveau aan te nemen, ja, dan voorkom je eigenlijk dat die andere mensen die voor dat lagere geschoold werken aanmerking zouden komen werk krijgen. Maar het is altijd nog honderd keer beter dan uh, thuis zitten... terwijl het niet nodig is. En hoe langer je van die arbeidsmarkt afdwaalt, hoe kleiner de kans uh, om weer terug te komen. Ja, dus maar die lagere en... die houdt u op die manier niet thuis, want die kan die baan niet krijgen. Nee, maar de, meneer Hartveld die veronderstelt dat er een verdringingseffect is. Dus dat de ene groep de andere Precies. van de arbeidsmarkt ja. wegduwt. Nou, ik constateer dat we op de dag van vandaag nog steeds meer dan 100.000 vacatures hebben. Dat de dynamiek op de arbeidsmarkt nog steeds groot is. Per jaar zijn er zo'n 200.000 vacatures... die moeten worden vervuld waar geen, waar geen hoge kwalificaties voor nodig zijn. Uh, ik zie dat er op dit moment, terwijl we honderdduizenden mensen hebben... die graag zouden willen werken, of, he, die, maar, maar die, nu, nu de kans niet krijgen... en dat we tegelijkertijd... Uh, uh, tienduizenden mensen uit het buitenland naar hier naartoe halen... om ook die lagerkwalificeerde nou, basis maar toch, te toch doen. Toch zit daar misschien voor u nog wel het grootste probleem uh, in uw plannen. Uh, enerzijds zegt u van mensen uh, die kunnen werken moeten werken. En heel veel mensen zijn daartoe in staat. De vraag of er werk voor die mensen is. Ja, dat werk is er, maar je moet het wel zoeken. En dan moet je ook nog dat, dat werk wat beschikbaar is... ook willen accepteren. Ja, 51 ook alweer uh, in antwoord op een vraag van Maurice de Hond... van de Mensen, denkt uh, dat dat niet zo is. Ze, ze kunnen misschien wel werken, maar het werk is er niet, denk ik. Jawel, de dat werk is er wel. Uh, Laat la, la, ik een heel concreet voorbeeld noemen. In de stad als Rotterdam zitten 34.000 mensen in de bijstand. Tegelijkertijd in de buurgemeente werken duizenden, zo niet tienduizenden... mensen uit het buitenland in laag gekwalificeerde bijstand. Banen. Ja, dan gaat er volgens mij echt iets mis. En dat betekent dat die, ja, die, die, uh, die afstemming tussen vraag en aanbod... dat je daar extra op moet inzetten. En dat is precies wat die wethouder in Rotterdam nu ook aan is het dat doen is. Is dat wat bijvoorbeeld lukt, want het, vandaag bekendgemaakt door het UEV... dat er meer jong gehandicapten dan voorheen aan het werk zijn geraakt? Ja, dat ondersteunt dus ook mijn stelling dat er veel meer kan dan dat we tot nu toe doen. En dat is ook precies de reden waarom wij met die wetwerken naar vermogen inzetten... op al diegenen met arbeidsvermogen om die aan het werk te houden. Maar huizen. gaat dat het dan om echt doen. werk? Of zijn het stageplaatsen? Want het, we horen hè, bijvoorbeeld, u heeft een deal met de werkgevers... dat ze 5000 ja. werkervaringsplaatsen ja. creëren. Dat zijn allemaal tijdelijke ja, de tijdelijke en, plekken. Ja, maar dat, is, dat kan natuurlijk prachtige mogelijkheden geven... als opstap inderdaad naar... Uh, vaste banen of uh, tijdelijke contracten, dat kan ook. Maar een opstap naar werk, want daar is waar het over gaat. Ja, maar dat is ook weer precies wat Leo Hartveld vreest. Het is in ieder geval goed nieuws dat er meer waar jongens aan werk uh, zijn. Wat van belang is, is, is dat nu ook duurzaam. En als we kijken naar de cijfers van het UWV... dan zien we dat heel veel waar jongens die uh, dan niet in de sociale werkvoorziening zitten... maar in regulier werk, dat die ook heel snel weer hun baan... Kwijtraken. Er zijn ook meer dan 10.000 waar jongeren die niet aan de slag zijn gekomen dit jaar. Leo Hartveld, FNV. En laten we dat niet vergeten. Ja. Hij, uh, ja, u, u helpt zijn werk, maar ze raken het ook heel snel weer kwijt. Ja, maar het is altijd beter dan geen werk. Laten we, laten we nou onze knopen tellen. En Meneer Hartveld die ziet het glas als half leeg en ik zie het echt als half vol. Want wat we nu dus zien uit die cijfers van het UWV... is dat er um, meer waar jongens aan het werk komen, uh, ondanks de crisis. En nu ook voor het eerst dat er meer waar jongens, mensen uh, die jong gehandicapten... meer uh, uh, in gewone banen aan het werk zijn dan in een sociale werkvoorziening. Ja, dat vind ik goed nieuws. Tijdelijk werk is beter dan geen werk. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen... u maakt mensen misschien blij met een dode mus... want over een tijdje hebben we weer hetzelfde probleem. Nee, ik maak mensen helemaal niet blij met een dode mus. Want dat is ook precies wat uit de UWV-cijfers nu spreekt. Uh, ondanks de crisis gaan dus meer waar jongens aan het werk. Uh, die grijpen meer kansen, er komen dus ook meer kansen. En dat is nu precies wat blijkt en daar ben ik hartstikke positief over. Maar hoe zorgt over. u ervoor dat dat ook echt dat structureel werk wordt? Door te gaan zorgen dat iedereen met arbeidsvermogen in een regeling terechtkomt, die prikkelt en stimuleert om aan het werk te gaan... om uh, het beter voor werkgevers te gaan organiseren. Want heel veel werkgevers die geven aan, dat weten uit onderzoek... dat die heel erg bereid zijn om ook mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Maar die zeggen twee dingen. Het allerbelangrijkste is, jullie moeten het voor ons niet ingewikkeld maken... en we hebben geen zin in gedoe. En dat is ook precies waarom we zeggen, we maken één regeling... uitgevoerd door de gemeenten... Uh, en we gaan het, uh, die werkgevers daarbij centraal stellen. Dat is, wat we, dat is wat er moet gebeuren, dat is wat we gaan doen. Ja, ook zeggen die werkgevers, van, wij willen, we hebben vacatures, we zoeken mensen... maar de mensen die in de kaartenbakken bij de sociale diensten uh, staan... of in de sociale werkplaatsen werken... zijn niet per se de mensen die wij kunnen gebruiken. Nee, dus moeten we ervoor zorgen dat we A, mensen goed opleiden... dat we de reïntegratietrajecten... Dat, uh, dat zijn uh, trajecten bedoeld voor mensen om op te leiden voor de arbeidsmarkt... Waar u op bezuinigt? Ja, maar er kan ook veel meer uh, dan nu. Want die, uh, ook dat weten we: dat die reintegratiebudgetten niet altijd even effectief en doelmatig worden ingezet. Dus het is een kwestie het van. Het kan met minder geld. Zeg ja, dan. dat kan. Uh, dat gaat niet vanzelf, ja. want er zullen scherpere keuzes moeten worden toch, gemaakt. Toch snappen maar snappen mensen die ermee te maken hebben, die snappen het niet. We krijgen bijvoorbeeld één reactie hier binnen van Agathe Vries. Die vindt het een klap in uh, haar, zijn gezicht pijn en verdrietig, heb een bijstandsuitkering, ben 60 jaar... 200 keer gesolliciteerd, niet één keer op gesprek gevraagd... hoezo ben ik niet werkwillig? Ja, dat kan, die mensen zitten er ook tussen. En dat, zijn, dat is een vervelend verhaal als ik dit zo hoor, want dat gebeurt ook. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er uh, ook nu in de mensenbijstand zitten... die wel zouden kunnen werken, dat die kansen er zijn... dat die mogelijkheden er zijn. En waar het dus nu om gaat, is om die kansen te zoeken... Uh, en door die vraag en dat aanbod beter bij elkaar te brengen. Maar daar zijn dus mogelijkheden. Bijvoorbeeld ouderen, zoals in dit geval... Uh, die zullen dan toch vaak... Uh, ja, uh, de, de, de, daar zal het vaak niet bij lukken. Die zijn natuurlijk in verhouding duurder. Solliciteren zich suf, zoals uh, gezegd wordt... Ja. Zonder resultaat? Nee, er zijn ook mensen die zich inderdaad surf solliciteren. En dat is hartstikke vervelend. Ik zal de eerste zijn om dat te zeggen. En je kunt ook niet iedereen over één kam scheren. Dat gaat ook niet. Maar wat wij wel zien is aan de ene kant dat er mensen in de bijstand zitten... die echt kunnen werken. En aan de andere kant dat er heel veel mensen uit het buitenland worden gehaald... om ook banen te doen die die mensen ook zouden kunnen doen. Dat wil ik veranderen. En waarom vindt u dat als u die mensen eenmaal aan het werk krijgt... u ze ook minder dan het minimumloon mag betalen? Ja, maar nu gaat u moet even twee dingen. Dat gaat hier over de discussie over loondispensatie. Uh, heel eenvoudig gezegd is dat een extra instrument... wat we straks aan de gemeente ter beschikking stellen. Ja, om... men, ik zal het proberen simpel ja. uit te leggen. Moet okay, ik maar zeggen ik of ik het, het begrijp. He? Mensen die uh, niet voor 100% kunnen produceren... hoeven ook niet voor 100% betaald te worden. Ja. Uh, uh, dan worden ze aangevuld door de gemeente het salaris. Ja. Maar tot onder het minimumloon. Maar uit de uitkering. Dus uh, hoe je het ook bent of keert... het is altijd beter dan in die bijstandsuitkering zetten. Want het betekent de kans en de mogelijkheid om aan het werk te komen... waar mensen die nu niet hebben. Ja, ze hebben en dan werk. Kun je, maar... En dat geeft je dan dus de mogelijkheid om inderdaad door te groeien... naar die 100 procent. Dus, dus dat is negen veel jaar beter. Zo, hè, geloof ik. Maximaal negen jaar. Dat kan ook eerder als je je arbeidscapaciteit echt niet meer kan Maar waarom creëren. bestaat er zoiets als het minimumloon? Dat vinden we toch het minimum wat beschaafd is om mensen voor werk te betalen? Zeker. En dat gaat hier dus om mensen En dan wijk je met... vanaf dan? Nee, helemaal niet. Wat we zeggen is, mensen moet, iedereen moet uiteindelijk die 100% wettelijk minimumloon gaan verdienen. Uiteindelijk, na 9 jaar? Maximaal 9 jaar. Maar het gaat hier wel om, Heb je de keuze is als volgt. Laat je iemand nou thuis zitten, die graag wil werken, en die niet aan de bak komt, omdat hij niet die volle uh, 100% kan verdienen? Of geef je iemand nou de mogelijkheid nee, om is, uit die dat, uitkering dat, dat, dat te komen en toch mee te draaien? Ik kies voor het laatste. Ja, maar goed, die, die, bijvoorbeeld, diegene produceert dan voor 50%. In zijn of haar geval het maximale wat hij kan, dus zet zich voor 100% in. Dan kun je hem toch ook voor 100% minimumloon betalen? Ja, dat gaan we dus ook doen. Hè? Dus, uh, ja, zo uh, zit na heel veel jaar. Nee, ja, ja, maar je moet natuurlijk, eerst heb je een periode nodig om te kijken... hoeveel arbeidscapaciteit heeft mantaal nou. heeft. Uh, en als daar geen groei meer in zit... Nou, dat betekent dat je op 100% van het wettelijk minimumloon gaat zitten. Overigens, ik voeg daaraan toe... dit heb ik niet verzonnen, maar die regeling die is er al. Die had het vorige keer net verzonnen. Ja, wij gaan, de zelf niet verzorgen. We gaan hem breder beschikbaar maken. Ook voor mensen die nu in de bijstand zitten, die niet zelfstandig dat wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Dus dat betekent meer kansen voor mensen die nu langs de zijlijn staan. Mag ik nog een andere toch omstreden maatregel met u doornemen? Bij het verstrekken van uitkeringen gaat u kijken niet naar het inkomen van één individuele persoon, maar het hele huishouden. Ja. He, dus als, als uh, volwassen kinderen geld gaan verdienen, kunnen ouders bijvoorbeeld gekort worden op hun uitkering. Ja. Omdat omdat wij af willen van stapeling van uitkeringen achter een voordeur. Daarom. Maar is het niet een individueel uh, recht om een uitkering te krijgen? Nee, het is een uitkering en zeker de bijstand is het laatste vangnet. Dat betekent dat als er in een gezinssituatie geen andere bron van inkomsten is... dat die bijstand er moet zijn. Dat verandert ook niet. Uh, maar ik vind wel, uh, als je kijkt naar sommige wijken... Nou, la laat ik Rotterdam maar weer als voorbeeld noemen... waar hele gezinnen soms generatie op generatie in een bijstand verzeild raken... dan vind ik dat sociale drama's. En ik vind dat we daarvan weg moeten... van die stapeling van uitkeringen achter een voordeur. En daarom hebben we gezegd... Um, een gezin wordt ook geacht om elkaar te onderhouden. In die gevallen waarin er geen andere inkomsten in een gezin zijn... dan is er ook nog maar één bijstandsuitkering beschikbaar voor... het gezin als totaal. Ja, maar de... En de oplossing is natuurlijk aan het werk... Dat, dat, dat zou boel oplossen, of de ouders of de kinderen aan het werk gaan. Zeker. En, en dat lukt helaas niet in alle gevallen, nog lang niet. Het kan overigens zeggen ook critici averechts werken natuurlijk. Als jongeren zeggen, eh, nou ja, dan ga ik op kamers wonen... dan krijg ik zelf een uitkering en misschien ook nog wel huursubsidie... of eh, noem maar op, dus misschien bent u op termijn wat duurder uit. Ja, maar hier, dit is precies die verandering van denken die we ook moeten hebben. Want de focus moet dus weg... Uh, van uitkeringen en voorzieningen naar werk. Want de vraag die je in dit soort situaties elke keer weer moet stellen... als er dus meerdere handjes zijn in een gezin die zouden kunnen werken... waarom doen ze dat niet? Ja, maar tegelijkertijd zegt u... Uh, de helft bijvoorbeeld van de mensen in de bijstand kan werken... dat betekent dat de andere helft dus ook niet kan werken. Om die mensen kan het toch ook gaan? Die kunnen dus niet werken. Nou, laten we beginnen om te zeggen dat er niemand bij voorbaat mag worden afgeschreven. Er zijn natuurlijk gevallen waar dat moeilijker ligt. Daarom hebben we met deze regel ook uitzonderingen gemaakt. Bijvoorbeeld waar jongens zijn van die huishoudinkomenstoets uh, uitgesloten. Uh, maar ook mensen die bijvoorbeeld mantelzorg ontvangen binnen een gezin. Uh, die hebben, daar hebben we uitzonderingen gemaakt. Anders zouden ze dus te zwaar getroffen worden als ze ja, gekort dus, worden op een uitkering. Ja, dus met dat soort gevallen hebben we dus ook rekening gehouden. Want ze zorgen, mantelzorg, zorgt bijvoorbeeld voor de ouders dan die kinderen. Ja. Daar, daar geldt het niet voor. Nee. Uh, en dan toch nog één... Uh, ja, ook omstreden maatregel Een uitkering kan worden verlaagd of gestopt... als mensen niet meewerken aan controle thuis. Als ze geen ambtenaren binnenlaten om te kijken hoe ze wonen en met wie. Ja, dat is, dat, dat zei, dat is het zogenaamde wetsvoorstel huisbezoeken. Ja. Uh, dat hebben we net een heel debat over in de Tweede Kamer gehad. Klinkt wetsvoorstel... niet heel liberaal. Nou, weet u wat het is? Uh, waar het hier om gaat, is dat um, als mensen een beroep doen op de overheid... die zeggen van ja, ik, heb, uh, ik zit in een bepaalde situatie... Uh, en nu vraag ik jullie hulp en ondersteuning. Een uitkering. Ja, dan is het zo dat degene die die uitkering aanvraagt... moet aantonen zijn leefsituatie, zijn woonsituatie... want die kunnen namelijk van invloed zijn op die uitkering. Nou, Als dat onduidelijk is, dan is het voor de overheid moeilijk vast te stellen... wat voor uitkering iemand dan moet krijgen. Maar hoe gaan ze überhaupt... dat vaststellen? Want ook iemand met een uitkering kan wel een logeer hebben, ik noem maar wat. Nou ja, als er dus onduidelijkheid over is... Ja. Wat de overheid dan kan zeggen is dat, nou, la, la, uh, die kan dan het aanbod doen... om een huisbezoek af te leggen, daar kan iemand nee op zeggen. Maar in dat geval kan maar de overheid... Maar opzij uitkering. Kan, dat hoeft niet, want... Uh, maar goed, u uh, zegt, die komt binnen en er staan twee tandenborstels in de woudkamer. En dan? Ja, ik, kijk, het is, je kunt honderden situaties verzinnen waar dit kan spelen... maar waar het om gaat is dat iemand zelf dan kan zeggen, de keuze kan maken. Ik wil geen huisbezoek, maar als een situatie dus niet duidelijk is... kan de overheid dan zeggen, nou ja, dan rest ons geen andere optie... dan uit te gaan van het laagste uitkeringsniveau. Blijkt me maar maar dat logisch. een ingewikkelde en misschien ook wel bewerkelijke uh, regel. Ja, dus het zal denk ik door gemeenten en door de uitvoeringsinstanties... als laatste middel worden gebruikt. Want wat natuurlijk veel eenvoudiger is... is door bestandskoppelingen dat vast te stellen. Maar in de grootste aantal gevallen doen mensen dat gewoon zelf. Kan er nog iets veranderd worden aan uw plannen eigenlijk? Of is dit het? Uh, uh, uh, ja, die plannen zijn pas echt uh, vastgesteld als zowel Tweede als Eerste Kamer daarmee hebben ingestemd. Dus die, die, die, de protesten van onder andere vakbonden, 22 maart, komt er geloof ik een grote manifestatie. Die zouden best toe kunnen leiden dat het misschien toch nog wat hier en daar wat scherpe kantjes afgaan. Nou, niet, niet als het aan mij ligt, want ik vind dat ik goede plannen heb. En ik ben er ook van overtuigd dat ik zowel de Tweede als de Eerste Kamer ervan ga overtuigen. Ik wens u daar uh, succes bij. Ik dank u voor de uitleg. Staatssecretaris... Sociale zaken, werkgelegenheid, Paul de Krom. En dan gaan we voor de bonustrek weer luisteren naar Concrete Sneaker. Die is op onze site in zijn geheel te zien en te beluisteren hier op de radio. Tot aan het NOS Journaal Concrete Sneaker. Roerige tijden. Onderhandelingspunt 1. Bezuinigen, hervormen, linksom of rechtsom. Dus nu niets doen is geen optie. Morgenochtend de politieke stand van het land in Troskamerbreed. Deze crisis is veroorzaakt door de allerrijkste op aarde, die in New York ergens in de zakenbank zitten. Luister morgenochtend van 11 tot 12. We gaan terug naar de Gulden. Troskamerbreed. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.